Anish Giri is opnieuw Nederlands kampioen Schaken geworden. Door winsten in de voorlaatste ronde is hij onbereikbaar geworden voor overige spelers. Giri werd tijdens het titeltoernooi in Bokstel 17 jaar. Twee jaar geleden werd hij als 15-jarige de jongste Nederlandse kampioen uit de geschiedenis. Het weer vannacht weinig bewolking en een graad of 9. Overdag zonnig en in het binnenland maximaal 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 5 kilometer door wegwerkzaamheden. De N377 hasselt richting Dedemsvaart tussen de aansluiting met de A28 en Nieuleuses Centrum dicht door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En tussen Maastricht en Sittard rijden geen treinen maar bussen. De vertraging is meer dan een uur en dat komt door een defecte bovenleiding. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wijn. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. In het eerste uur hoorde u kunstenaar Erik van Lieshout. En die vertelde dat zijn moeder hem had geholpen bij het inrichten van zijn winkel. Waar hij dus alles gratis weggaf terwijl die kunstenaar toch de veertig al is gepasseerd. Ja, die moeders die blijven maar een rol spelen. En waarvoor kunt u altijd bij uw moeder terecht? Of misschien bemoeit uw moeder zich wel met dingen... en dat wilt u helemaal niet, dat zou natuurlijk ook kunnen. Sommige mensen betrekken hun moeder bij het inrichten van hun huis... of als ze kleren gaan kopen. En toen mijn moeder overleed, was een van mijn eerste gedachten: wie moet nu mijn oude knuffel, heer Haas, repareren? Nou, ik ben benieuwd naar uw verhalen. Laat u mij niet zitten. Belt u met 0800 1121. U kunt ook een e-mailtje sturen naar casaluna.ncv.nl. Of twitteren natuurlijk. Hashtag Casaluna. De kok van de La zal wel bezig in zijn keuken. Vult dan bij het buffet. Drie etages hoger rookt Een dame in het ramen voet tot sigaret. De eerste haksken, tik-tak. Door de pistoolstek, kwart zes zat dat ik morgen in mijn streek mijn streep werd zo langzaam mijn wakker, mijn strij. me mijn waar zo op. De gemeente Vierga het met vol weer de ganse grote kracht geveegd. De gemeente leger het die in de binnenstap weer al die vliesvoeners weggelegd. De friedhof zit netjes dus te wachten in het vale twiefel. Kwaad op zeven, zodat ik morgen in me streek. Me streek, weer zo langzaam aan wakker. Me streek, steed misschien wel zo Verkleden helden klummen vulte hel en vlokken door de toffelsstroom. Twee strakke blauwe buksen trappen over die op rug in de dezelfde boom. Roer en wit ried de eerste bus naar de heen. Kwaddawa, zotten zich mooien, kwaddawa, zotten zich morgen in mijn in Mijn streek.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 Hey, Rein dus was dit met Maestreeg weert zo langzaamaan wakker. Heel losjes gebaseerd op est saint cœur Paris Severille. Wat was dat van Jacques Dutron, geloof ik? Um, ja, ik uh, wilde het hebben over uh, moeders die altijd maar weer uit de brand helpen. En op wie hoe oud ze misschien ook zijn toch altijd nog weer een beroep kan doen. Uh, Kees Oostrom, goeie Dag, Mika. Hoi. Ik wou eerst even zeggen dat ik dat uh, gesprek van Lex Boma zo prachtig vond. Want ja. die man die connect out of the box denkt, ja. wat ze tegenwoordig zeggen. Ja, leuk hè? Heel ja. bijzonder. Ja, ja le hele, leuke, hele leuke kunstenaar, die Erik van Lieshout. Ja. En, uh, die is ook nou een ja. Erik van Lieshout, hè? Die maakt polyesterbeelden, hele grote dingen. Ja, dat is Joep van Lieshout. Oh, Joep van Lieshout. Maar dit was ook Joep, Nee, dit toch? was Erik. Oh, dit was Erik. Ok. Je hebt Joep van Lieshout en je hebt Erik van Lieshout. Oké. Okay, en dit heb was Erik. Nee, dat geeft helemaal niks. Dan weet je het nu weer. Ja. En nu, nee, je, en nu je moeder. Ja. Mijn moeder is 77 en ja. ik ben 52. Ja. En drie jaar geleden ging ik, uh, ja, uit een huis waar ik 25 jaar gewoond had, ging ik naar een klein huis. En ja, en dan moest ik natuurlijk verhuizen en dat kostte heel veel moeite. En inmiddels was in dat kleine huis, stond alles er wel zo'n een beetje. Alleen op de laatste dag dat ik dat huis op moest leven, stond er gewoon nog heel veel. En mijn moeder heeft een pukupje. En die is 77. Nou, die is toen met de, met de zus gekomen. En dan zijn we echt uh, gewoon een hele dag tot 12 uur s'nachts. Volgens mij zijn er gewoon echt... Acht wagens met uh, spullen die ik gewoon in die 25 jaar verzameld had, uh, nog weggereden. En dat, mijn moeder is in wezen net een jonge meid nog. Dat ja. was zo leuk. En, ja, maar en uh, waar helpt ze je dan mee? Met, met, met het nemen Al, van zo'n beslissing? Allemaal sjouwen. Uh, sjouwen op de en 77? Op auto gooien. En, uh, want het was ook niet zo echt zo'n verhuizing in dozen. Want dan waren er nog bouwmateriaal. Want ik was er aan het verbouwen geweest. Ja. Weet ik het allemaal niet. Die kelder was nog helemaal vol. Dat valt dan zo tegen. Ja, en ik weet ik... niet of je ook wel eens verhuisd bent. Maar... Ja, natuurlijk heb ik wel eens verhuisd. Ja, ik zou <laughs> het nooit meer te doen, want het was vreselijk gewoon. Maar, maar is dat dan maar zo? Ik had het zo verkeerd ingeschat. Ja, en zij helpt je dan? Maar denk je, dat is ook iets wat iemand anders gewoon toch minder goed had gekund uh, nou, dan nou, zij? Ja, die jongens in Noordloos hadden ook wel willen helpen, ja. maar uh, het werkte niet zo goed. Het nee. was allemaal een soort incourrant spul. En zij heeft zo'n pick-up en ik heb dan een rito -busje. dus. Ging hem allemaal helemaal vol proppen en dan gewoon uh, acht van die vrachten. Ja. En, en, en terwijl je dacht van nou, het is bijna niks. Ja. Maar een kastje met verfpotjes leegrijmen, dat kost gewoon uh, anderhalf uur of zo. Weet je wel. En, en vindt dat zij weet, dat dan ook gewoon leuk? Ja, zij vond het wel leuk ja. het zo sportief en, uh, ja. Ja. Heb je altijd een goede band met haar gehad? Nou, nee, niet altijd. Nee? Maar, maar uh, dit is dus super lief dat ze dat toen gedaan heeft. Ja. Weet je die moeder die staat altijd voor je klaar gewoon dan. Ja. Ja, dat is, dat is wel vaak zo. Ja, okay. En leeft gelukkig nog. En jouw moeder helaas niet meer. Mijn hoor. moeder leeft niet meer. Nee. Nee, dat zei ik net. Ik, dat, maar be, be... is je haas nog in orde. Je <laughs> <laughs> nou, haas was op een gegeven moment helemaal aangevreten door de motten. Ja. En uh, ja, dat was toch heel, heel dierbaar. Maar toen heeft zij hem helemaal opgelapt. En dan dacht ik van ja, um, iemand anders zou misschien een Haas wel kunnen repareren. Maar zij kan hem echt beter maken, snap je? Ja, ja. Zij heeft ja, haar. Ja, Poppendokter. Dus, nou ja, ja, dat weet ik wel, maar zij heeft daar dan gevoel voor. Dus ja, het zijn ja, maar toch... het apart dat je daar dan naar moet denken, hè? Ja, dat is eigenlijk heel raar, maar ja. ik dacht, nou ja, ik had het als voorbeeld genoemd, want ik dacht van, nou ja, dat is iets dat heeft natuurlijk ook met je jeugd te maken. En dan, uh, ja. dat is dan gewoon iets heel, uh, iets heel dierbaars. Ja. Nou, ja, wat en ik de, heel dierbaar aan mijn moeder vind, is dat ze dan zegt van, jij bent wel een gezellige vent, weet je wel? Dat vind ik, denk ik, ja, weet je wel, dat is nou net leuk, weet je wel? Ja. Oké, okay, dankjewel, ik Kees. Ja, ik ga nog even verder met andere ja, bellers. Met je, ja, Albert. Dag. Dag <laughs> Albert. Goeienacht. Goeien ja. Ook een mooie ervaring? Mieke. Ja. Nou, ik heb een uh, diepere ervaring en het is niet helemaal zo vrolijk. Dat kan geprobeerd ook. Ik mijn moeder te herkennen nadat ik het huis uit ben gegaan. Ik heb namelijk uh, min of meer... Uh, psychologie gestudeerd. En ik heb mijn ervaring van huis ook meegenomen. En ik denk dat mijn moeder in verkeerd hielp is getreden. Omdat zij uit haar jeugd bevrijd werd. Ze was 18 jaar. Zo'n beetje toen ze met mijn vader trouwde. Mm -hmm. En mijn vader was denk ik ook weer uit die huis en keuken. Achteraf psychologie. Ernstig emotioneel gekwetst. Mm. uit de Tweede Wereldoorlog teruggekomen en ondergedoken bij haar in de buurt. Dat was zijn geboortegrond zo'n beetje. Ja, maar heb jij je moeder dan vanaf een bepaalde leeftijd niet meer gezien? Of heb ik het verkeerd begrepen? Nee, nee, je begrijpt mij verkeerd. Oh, sorry. Ik wilde zeggen dat mijn moeder van de gevangenis... emotionele, onderdrukkende, armoede, ja. gevangenis... met gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden... Gekozen heeft voor mijn vader. Ja, terwijl dat eigenlijk een slechte verbindenis was. Omdat hij uh, onderwijzer was, dus een goede partij van haar ja. ouders. En dat zij bij hem terechtkwam in een huwelijk, terwijl hij net emotioneel kortgesloten was. Ja. Want dat laatste is mijn uh, eigen idee achteraf hoor. En wat heeft hij dat betekend? En niet terecht met haar emoties. Nee, maar wat heeft dat betekend voor jouw band met je moeder? Dat zij heel erg impulsief werd en nooit he volkomen heeft opengestaan. voor alle emoties en omgangsvormen. die jeugdige kinderen die zij met hem, bij hem, heeft gekregen. Mm. Dat ze daarom ruzie heeft gekregen. En ik was de laatste, zei zij, mij in 1993. Ik was de laatste die zij volledig vertrouwde. Dus met. Al mijn andere zus, ik heb drie zusjes en één broer. Mm -hmm. uh, ik heb één oudere zusje. Met die andere had zij al eerder het vertrouwen opgezegd. Vandaar dat ik een beetje kort door de band ben. Ja. Je... Uh, ik was de laatste aan wie ze haar vertrouwen verloor. Ja. En leeft je moeder nog? Helaas niet meer. Nee. Nee. Dus dat, je zegt wel helaas... Ik zeg helaas ja. ja want want alles wat zij in zich had, is door haar uh, emotionele te, uh, teleurstelling in haar opvoeding, armoede, uh, ja. geen aandacht, geen knuffelen, je hoort, uh, advertenties tegenwoordig. Ook op de radio. Wat is kindermisvandeling? Wat konden mensen uit armoede alles doen voor haar dan... haar niet op tijd knuffelen, alleen maar aan het werk zetten? Ja. Maar goed, daar heb je, je hebt dus heel veel begrip voor, voor, voor uh, haar gedrag... omdat je het heel goed kan verklaren uit hoe zij is opge, op, opgegroeid. Maar had jij toch een goede band met haar, ondanks dat? Totdat ze in 1993 haar vertrouwen in mij verloor... Ik ga toen vroeg waarom ze mij sloeg. Ah, toen ik niet aan al haar voorwaarden voldeed in mijn jeugd. En in haar eigen jeugd ook. Dus als ik aan, aan luisteraars vraag... Waar, waar kunt u altijd voor bij uw moeder terecht? Dan, dan is dat voor jou helemaal geen vraag. Voor een pak ik slaag dan misschien. Ik heb geen vraag aan haar. Waarom denk je dat tussen een vriendin van mij... en mij stuk is geschoten? Hoe zijn zij dat heb ik later haar nog een keer gevraagd. Toen zei ze in eerste instantie... had je haar maar meer cadeautjes moeten geven. Had nou, je haar maar meer... verwoord ik dan... materieel... tegemoet moeten komen. Het, het, om haar bij je te houden. Um, nou ja, het, het klinkt als een, een, een, een na-verhaal. Een na en dat spijt me voor je. Maar ik dank je er wel en, voor. Wil je hierbij afsluiten? Ja. Ik probeer jou nog even iets te zeggen. Jij bent nogal op de hoogte van de literatuur. Ja. Het, het, het het verhaal wat ik net vertel, dat heb ik heel erg teruggevonden op een andere manier in het verhaal van Peter Handke, ja. een Duitser. Ja? Ongewoon ongeluk. Ongewenst ongeluk. Onwenselijk ongeluk. Heeft... Ken je dat? I ik, nee, ik ken dat boek niet, maar hij heeft daar een soortgelijke relatie in, in beschreven, begrijp ik. Uh, met diverse verschillende. Ja, nou ja. ja ongewenst ongeluk is het een heel verstaan. Ja. Dank. Oké, okay, dankjewel. Veel succes. Ja, dankjewel. Uh, dag, dag. Ja, het was een uh, beetje een somber verhaal. Dat kan natuurlijk ook. Uh, niet iedereen heeft een uh, fantastische moeder die uh, altijd voor je klaarstaat. Maar een heleboel mensen ook wel. Uh, ja, soms zijn moeders uh, tot op hoge leeftijd uh, nog uh, behulpzaam bij van alles en nog wat. De moeder van Erik van Lieshout bijvoorbeeld, die hielp hem nog bij het inrichten van zijn winkel. Kees uh, Oostrom had een uh, oude moeder die hem uit de brand hielp bij het verhuizen. Uh, wat voor ervaring heeft u uh, met uw moeder? Ik zou zeggen, belt u mij 0800-1121. Of stuur een e-mail, dat kan ook naar kazaluna.ncv.nl. Of Twitter, hashtag... Casa Luna. Misschien gaat u wel kleren kopen nog steeds met uw moeder. Dat zou ook nog kunnen. Nou, ik hoor het wel. Eerst maar eens even muziek. Orkestra Baobab. Ana forza così kumsada, la cara consana con si forza de'm portare in un anime ti A bocce d'innamor Con min me fatte ma de'm portare nummer vind ik dit, Orkestra Baobab. Heerlijke muziek uit Senegal. En u hoorde ook Ibrahim Ferré. die komt uit Cuba. En het nummer heette ook Hommage à Tonton Ferré. Dat is zijn bijnaam. En Yusine Doer kon u ook horen als u heel goed geluisterd had. Uh, ja, zou ik eigenlijk uh, de hele tijd wel willen horen dat soort muziek. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. We hebben het over moeders. Dat is ook heel erg uh, belangrijk. Want ja, zonder die moeders zouden we er überhaupt niet zijn. Henk... Ja, goeie, goeienacht. Nacht. Mevrouw van der Wijk. Dag meneer Henk. Ik nou ben... ja, ik, <laughs> niet zo, uh... ik weet niet wat uw uh, achternaam is. Hè? Nou ja, dat is wel zeggen. Maar uh, daarnet was een treurig verhaal, zeg maar. Mijn moeder niet. Ja, die, dat uh, kan. Uh, ook. Maar ik, ik ben op zichzelf een treurig geval, maar mijn moeder is altijd een, uh, een lichtpunt in mijn leven geweest. En nog steeds. En hoe komt dat? Nou ja, ik, ik heb een. Uh, ook al klink ik niet zo, ik heb dan zeg maar een uh, psychische uh, aandoening, waardoor ik niet normaal in het leven functioneer van mijn jongste jaren, zeg maar. Uh, maar mijn moeder heeft nooit altijd uh, alleen maar opgefocust, maar gewoon mij absoluut gewoon uh, gardeerd als persoon. Ik ben de jongste van vier kinderen. Ja. Zo ben je dan altijd wel al een beetje de... Ja, nou, mijn vader dat maar niet betrokken al snel. En, maar mijn moeder moest voor vier kinderen zorgen alleen. En, hij heeft zelfs uh, een krantenwijk gehad, vanmorgen vroeg. En daarna nog naar een andere job uh, En uh, vier kinderen opgevoed, met alle kracht die ze had. Ja, maar wat doe je nu nog met je moeder? Of wat doet je moeder nou, nu nog uh, voor jou? Alleen maar liefde bij thuis eigenlijk. Uh, ik heb die financieel niet breed. Ik, heb, uh, ik ben niet zo functioneel in het, in het leven, zeg maar. En dat accepteert zij wel. Maar ik geef haar alles wat ik kan geven. Ze. Uh, niet alleen, heb ik niet over financiële zaken, maar gewoon alle pure... Ja... Respect tonen aan degene die mij eigenlijk het leven nog waardig maakt. Ja, maar dat het is een beetje dramatisch. Nee, het maar... klinkt het helemaal niet zo dramatisch, maar het is niet zo dat het dat, het, uh, dat ze nog, ja, je, je helpt bij verhuizen of bij het kleren kopen of bij het bakken van koekjes, noem maar iets, mals of, of, of het repareren nou, van. Nou, uh, kijk, zij heeft een hele soort me meegemaakt. Ja. Uh, het zit meer uh, in het geestelijke, geestelijke hulp. Ja, niet, niet zo praktisch en, uh, meer. Ja, nee, ja, dus. Uh, Opnames en alles. En dat is het onzin. Ja. Zeg maar even zo cynisch. Uh, maar zij doorstaat dat gewoon als een. Uh, ja, uh, het blijft mijn zoon. En, uh, ze heeft je altijd geaccepteerd zoals je was? Ja, als een van de weinigen moet ik zeggen. In deze harde maatschappij. Hm. Uh, waar je soort als een outlaw dan uh, beschouwd wordt. Maar zij is gewoon altijd. Uh, ze heeft drie andere kinderen die wel redelijk uh, geslaagd zijn. En gewoon wel functioneren. Hm. Maar die werkt zo natuurlijk lief. Uh, maar uh, die hebben ook een uh, gezin. Ja. Ik kan het ook niet aan, dus het gaat heel erg, heel erg nou nog steeds moederlief, hoe oud ik ja. ook ben. Ja. Leeft ze maar, nog? Ja, zeker. Ze ja. wordt 65 jaar, oh, uh, okay. maar, maar lezen doet niet. Uh, ik heren haar gewoon, dat, dat zegt ook tegen haar. Het dat, dat, dat is gewoon echt uit mijn hart. Uh, ik kan ja. daar mijn hart uh, kwijt, alles, zielen roerzelen die ik bezit. ja ben je bent haar kwijt? Ja, fantastisch, dat, fantastisch hebben. Dat, dat, dat gun ik iedereen. Ja. Dankjewel, Henk. Ik, uh, ik ga nog even naar andere bellen. Er zijn nog een heleboel mensen die mij iets willen vertellen over hun moeder. Nou, fijn dat je zo'n uh, geweldige band ja. met haar hebt. Dankjewel voor je verhaal. Okay, ja, dag, dag. Ja. dag, mevrouw Post. Ja, goedenavond. Uh, Goedenacht. Nog een nacht, Goedemorgen, maar moeten we zeggen? Goedenacht. Het is voor mij in de morgen, Maar dat geeft niet. Het is pas morgen als het weer licht wordt, vind dat ik. Dat vind ik ook. Ja. Maar uh, nou ja, ik ben zelf, uh, oma zelf, maar mijn moeder is heel overleden natuurlijk, maar ik heb een geweldige moeder, hebben wij gehad. Waarom? Nou, uh, ze hebben, mijn vader en moeder hebben zelf acht kinderen gekregen, waar één kind vroeger overleden is. Maar wij hebben een geweldige jeugd. Mijn moeder zat altijd voor ons klaar. Wij hebben zelf allemaal ook flinke gezinnen gekregen, ik heb zelf ook zeven kinderen. Toe zeven. Mijn broer heeft het meegedust, allemaal per klein kinder, mijn moeder. Ja. Maar er stond dag en nacht voor ons klaar. Uh, moesten we boven, uh, buiten het dorp zijn dat we winkelen moesten. Oh, zei moeder, ga jullie maar. Ik pas voor op de kinderen. Ja. We hadden ons nerven over te bekommeren. Mijn moeder die ging eten, koken en ze zorgde ervoor dat voordat wij de dus thuis waren. lagen de kinderen in bed. Uh, als, met, uh, als we in de kraam kwamen, mijn moeder was altijd bij alle kleinkinderen. was mijn moeder praat en dan regelde ze en de deed ze alles. En dat alles... Uh, ze was ook nooit moe. Nee, zeg, uh, wij zeg, we hebben een geweldige moeder gehad. Ja. Kijk, en dan heb ik zelf ook. geen enkel een minpuntje? Ik kan me bijna niet voorstellen. Nou, het is. Nee, maar staat geen minpuntje. Nee. <laughs> uh, maar we hebben altijd respect voor de raad. Ja. Want wat moeders wil beschrijven. Het spelen. klinkt heel ideaal. Nou, dat was zo. Het ja. was een uh, moeder uit Duitsland. En voor de, uh, voor, de, voor de buren stond ze ook altijd klaar. En voor ja. de zusters en de hele familie. Mijn ja. moeder was niks te veel. Nee, maar dacht ze ook wel uh, voldoende aan zichzelf? Uh... Mijn moeder, nou zeggen, uh, ze was ook nooit moe. Nee? Nee. Ze, ze was altijd paraat. Daarna. Ja. Het was misschien ook wel die tijd, hè? Dan werd het van je verwacht, hè? Denkt ja, niet? nou nee. Ik heb zelf ook 25 kleinkinderen. Maar dus. u doet dat niet? Jazeker, oh. ik heb het zelf gekregen zo. Oh, dat neemt je gewoon, over, want dat hoort er gewoon bij. Ja. Ik bedoel, als de kinderen uh, een paar dagen weg moeten, vatten. oh gaat jullie maar, de kinderen kunnen hier. Wat een ideale familie hebt u toch? Nou, maar dat is hier in het dorp. Is wel en waar is dat gekregen? dorp? Nou, dat is een heel bekend dorp. Nou, dat vertel is, eens. Dat is Urk. Oh, in Urk? Ja, en want de meeste vrouwen die werken dus, maar de moeders die staan altijd paraat voor de kinderen. Ja. En oh, ja, die vrouwen die willen graag een presenter bij, dus die gaan dan in de veebedrijf of in een winkel of weet ik wat ze doen. Ja. Maar dan de moeders, ja, die hebben dan de pas. Ja. En dat ja. is altijd goed. Hartstikke goed, dank en, u wel. Uh, ja? Ik heb dat vroeger ook niet gezegd, er nou, dat, dat werd het dus uitbetaald of wat ook. Nee, dat ging helemaal uh, uit liefde. Ja. <laughs> nou, dat is een mooi en verhaal. Liefde dan, kan erg veel, kan ja. betaal, nee. Dat is het. Hartelijk dank, mevrouw Post. Graag Ja, dan. een mooi verhaal. Uh, Marian. Ja, Mieke met Marianne. Oh ja? Mijn moeder is er niet meer. Nee, mijn en moeder is er ook niet meer. ik nooit meer in. vragen. Nee, <laughs> ergens dat, hè? Ja. Ja, ja, en moet ik altijd aan het liedje denken van Karen Bloemen? Ja, dat vind ik ook een heel mooi lied. Oh. Ja, dat als, als je moeder er, er niet meer is, misschien moeten we nee, dat even... We geen kind meer. Dat moeten we opzoeken. Misschien kunnen we dat <laughs> ja. wel draaien zometeen. Kijk, kijk. Ja, oh, dat zou ik heel mooi ja, vinden. Ja, we gaan het even ja. proberen. Maar ja. dat, dat, ik weet nog, voordat mijn moeder... Ja, sorry dat ik nu even over mezelf begin. Nee, dat, maar, ja, dat geeft niet. mag. Maar mag, voordat mag. mijn moeder overleed, en als ik dan dat liedje hoorde... dan dan het ontroerde mij heel erg. Want ik wist natuurlijk dat dat moment een keer zou komen. Ja. En dat idee dat er dan niemand meer is die weet hoe je als kind was... dat is inderdaad heel ontroerend. Ik ben het helemaal ja. met je eens. Nou, Mijn moeder heeft dus twee jaar in een verpleeghuis gezeten... dat ze niet meer kon praten. Ze mm had -hmm. een herseninfarct gehad. Maar het ging over mijn zudderlapjes. Oh, want ja, die <laughs> vonden... Mam belde van, mam, hoe doe je dat nou? Ik krijg ze nooit zo lekker als dat jij het doet. <laughs> en dan, wat zei ze dan? En dan zei ze, Marian, je moet het insmeren met citroen. Okay. En bruine suiker. En dan lekker even in laten trekken en dan braden. Maar, maar toch... Ik, het, je, ik kreeg het nooit zo als dat zij het had. Nee, misschien is dat ook wel goed. Ja, waarschijnlijk wel. Maar, maar, maar was het, je, was je, had je ook een moeder die, uh, die je tot op hoge leeftijd... ook nog hielp bij bepaalde zaken? Behalve, ja, behalve dan dat, is, dat ze je telefonisch nee. vertelde... hoe je die zuddelapjes in moest wrijven met citroen en bruin. Ja, ja, ja, ja. Maar mijn moeder is 85 geworden. En ook, de laatste hè. twee jaar in een verpleeghuis... Maar oké, okay, daar gaat het niet over. Maar ik denk nog iedere dag aan haar. Ja. En ze gaf me altijd heel veel advies. En, en... ook zei ze: Marianne, moeder worden is levenslang krijgen. Nou, dat klinkt dan weer een beetje negatief. Ja, nee, ja, maar dat is toch zo, Mieke? Moet je luisteren: als je een kind krijgt, je bent daar altijd voor zijn. Ja. In Goede en in slechte tijden nou ja, als het, als, het, als het goed is, wel, maar ja, je hebt natuurlijk ook je hebt ook je hebt ook moeders die die, die te lang zich, zich bezig blijven houden met die kinderen terwijl die al, al heel lang volwassen zijn. Dat bestaat natuurlijk ook. Ja, maar ja, moet je luisteren. De zorgen over de kinderen, denk ik dat je dat altijd hebt. Ik heb er maar één en ik kom uit een gezin van elf. Ja. Oh, en ja. uh, ze is gelukkig heel zelfstandig. En ik heb haar nooit zorgen om, tot heden, laat ik zo zeggen. Want je weet het maar nooit. Maar die vraagt me ook advies. En die belt me ook van, mami, uh, wat moet ik... Ja, niet echt... Uh, maar... Het zijn dat ze even van zich af moet praten. Ja. En dan denk ik, ja, daar ben je moeder voor. En je geeft ze ook advies. Ja, niet lapjes En wat weet je wat, ja. lapjes Of bijvoorbeeld, als ik nog wel eens een keer uh, iets wil uh, maken of zo, weet je wel, een. een, een, een, een petje of zo als een kind is geboren, dat je dat dan haakt of breidt, dan denk ik ook altijd, en dan zou ik ook mijn moeder even willen bellen, van hoe zet je dat ook weer op, weet je wel, zo'n lapje. Ja, nou mijn moeder had ook altijd sokjes, die breiden ja. en dan. <lacht> en dat vond ik afschuwelijk. Ja, weet je wat, wat ik vind, ik denk altijd van, ik zou, ik snap heus wel dat die ouders en moeders al helemaal niet eeuwig door kunnen leven. Maar ik zou dan bijvoorbeeld één keer per jaar... zou ik bijvoorbeeld even tien minuten met ze willen bellen. Denk ik, nou, dat, dat ja, zou toch moeten kunnen. even bellen met, ja. niet met God, maar met je moeder. Even met je moeder bellen, Ieder, één keer per jaar. Dat zou ik al heel mooi vinden, maar ja. Ja, ja lieve schat... Het zit er niet meer in. Het zit er niet meer in. Nee, nou, dankjewel. Marianne. Maar we denken iedere dag aan dat. De... Nou, ja, dat heb ik ook wel want Je moet s morgens, als je wakker wordt, even aan je moeder denken. Dus ik vergeet ja, het wel eens. Ja, maar... dat gebeurt ook. Oké. Okay. Nou, Mieke, dankjewel. Leuk met je gesproken ja. te hebben. dag. lappen. Ja. Ik dacht hey, dat je die met mosterd in moest doei. wrijven. Nou ja, er zijn ja. natuurlijk allerlei mogelijke recepten. Goed, ik ga verder met doei. Trude. Dag. Doei. Verder. dag. Avond. Trude. Nou, lieve Mieke. Vertel. Ik heb uh, de meest fantastische moeder die je kunt voorstellen. Ook al, ja, wat heerlijk, al die lieve moeders. En die moeder die ja, heeft echt nou, nog. Nou, af en toe kan ik de burger. Maar, ja, uh... oh, oké, okay. zie je? Ja. Wat ik ben net zeg, het kan nooit alleen maar de Hosanna nee, zijn. Natuurlijk. Nee. Nee. Nee, dan, nee toch? Nee, dat, dat, dat, is, uh, dat is onzin. Mijn moeder is nu 92. En uh, woont nog zelfstandig en doet voor alles en, en uh, rijdt nog auto. Echt waar? Dan, ik denk van, oh. Moet dat wel, ja. Ja, inderdaad, moet dat nog wel. Maar het is een fantastisch mens. En ze ziet eruit. Dat wil je niet weten. Hoe dan? Uh, Hoe ziet ze dat wil ik wel weten? Oh, geweldig. Iets wat ik niet ben. <laughs> Mijn moeder is altijd uh, super verzorgd. Oh, ja. En hij en, ziet er prachtig uit. En, en ja, uh, ik kan het wel eens een keertje laten hangen ik denk van nou, uh, ja. vandaag even niet. Ja. Nee, mama niet. <laughs> nee, nee, altijd tot in de puntjes. Ja, inderdaad, ja. ja. ja maar en... En, maar doe, doe, doe, doe jij nog dingen met je moeder of helpt zij jou oh, nog bij ja, bepaalde samen? Ik, uh, ik ben helaas nog geweest, want ze woont uh, uh, een paar uren uh, van me vandaan. En dat is uh, heel vervelend, dat je niet uh, bereikbaar bent. Tenminste niet dat je om de hoek woont. Maar uh, ja, ik vind een geweldige vrouw, iemand waar ik me aan optrek. Ja, en het, het idee dat ze er niet meer is? Of zal zijn in de toekomst? Nou, uh, vind je dat heel moeilijk? Ze is nu, uh, zo, uh, uh, ja, maar ze is nu 92. En daar heb ik dan uh, vrede mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus het ja. is niet een enorm schrikbeeld? Nee, nee, nee, zeker niet. En denk daar... je wel van: ik moet de dingen die ik nog van haar wil weten, die moet ik nog vragen. Eh, uh, dat heb ik gedaan. Dat is, nou ja, dus, nou, dat is mooi. Dat is, uh, dingen uh, die we hebben moeten doen, is uitgesproken, ja. ja. Ja. zonder meer. En wanneer kan je er nou wel uh, wurgen dan? Ik bedoel, die, die momenten zijn er ook. Nou ja, wurgen ja, is een groot woord. Vind, maar... als ze me niks vindt. En dan heeft ze het nog gelijk en ook, moet ik eerst zeggen. Oh, als ze wat niks vindt? <laughs> als ze mij niks vindt. <laughs> Hoezo niks? Als ze zegt van, joh meid, uh, kunnen je haren niet wat beter? Zegt ze dat nog steeds tegen je? Ja, bijna 58. Maar ik blijf op pup. Ja, dat is en toch ik eigenlijk. Blijf op ja, pup. Ja, dus het, het, het, en, die, die, die verhouding dat zij dus tegen jou zegt van nou, doe je haar dus wat zus of zo. Dat, dat, die, die is nog steeds gewoon zo gebleven. Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk ja. wel eigenaardig, hè? Want je zou verwachten dat het op een gegeven moment omkeert. Nee, dat is niet zo. Nee, ze blijft. Uh, die, laat ik zo zeggen, uh, mijn moeder blijft voor mij zorgen. Ja. En, Terwijl uh, toch heel... als iemand 92 is... en uh, jij, of u bent uh, 58 of 57... He? dan zou je verwachten... ja, dat wordt andersom. De, de, de, de, voor iemand van ja. 92 moet gezorgd worden. Maar dat werkt dus niet zo. Nou, niet bij mijn moeder, nee. Nee, nee, nee dat is... Uh, ja, dat... Nee, nee, niet bij mama. Ja, ik snap nee, het, ja. die, uh, die, die is... Uh, nou, dat is maar nog eentje, hoor. Ja, ja. ik geloof en, het. Uh, en eigenlijk... Uh, trek ik me daaraan op. Als uh, uh, dingen... Uh, in mijn leven wat verkeerd gaan... of wat anders, dan trek ik me daaraan op. Ja. En dan even. bel je haar ook nog steeds... voor, voor, voor advies of van... Uh... Ja, nou nee, nou, niet altijd. Nee, nee, nee. Nee, nee, ik krijg meer te horen van wat ik niet goed doe. <laughs> zo moet je het zien. <laughs> ja, zo moet nou, zien. ik hoop dat ze nog heel lang, uh, heel lang er is voor je. Idem, Ja, Dank je wel. Dank je wel, Trude. Dag. Dag. Ik ga verder met Gijs. Dag, Gijs. Hallo. Ja. Hai, hallo. Hoi, hallo. Ja, ik bel ook even om uh, um, uh, even over mijn moeder te praten. Ja, moeders zijn toch altijd wel leuk, hè? Ja, altijd heel erg leuk. Ja, mijn moeder is wel heel erg leuk. Ik heb uh, twee weken geleden een uh, zware hersenschudding opgelopen uh -huh. tijdens een uh, festival. En uh, toen was eigenlijk de eerste die ik aan de telefoon kreeg mijn moeder in het ziekenhuis in Duitsland. Want dat festival was in Duitsland. Yeah. En toen zei ze, joh, jij moet gewoon naar huis toe komen. En toen ben ik dus naar mijn ouders gegaan. Ik woon zelf nog uh, in Tilburg in een studentenhuis. Yeah. En toen heeft zij twee weken lang voor mij gezorgd. En uh, nou ja, dat, uh, dat is gewoon iets wat mijn moeder dus voor mij doet. Zij is maar dus naar dat studentenhuis naar... gekomen, begrijp ik? Nee, nee, ik ben naar haar toe gegaan oh, dat. het oh, ja. festival. En uh, nou ja, mijn moeder uh, zelf, die uh, heeft het heel erg druk. Want ze heeft net een puppy in huis. En uh, ze heeft ook zelf wel gezondheidsproblemen. Maar ze heeft gewoon twee weken lang echt heel erg uh, goed voor mij gezorgd. En toen lag en dat... je opeens weer thuis? Ja, hoe toen was lag dat? ik thuis. Ja, ja, nou dat, ja, dat was uh, ja, de eerste paar dagen gewoon heel erg fijn. Uh, het is sowieso de volledig twee weken wel fijn geweest. Alleen op een gegeven moment dan zit je natuurlijk toch... Ja, je zit weer bij je ouders en je hebt daar ja. wat, net wat minder... Terwijl je, hè, je daar net je weg was. Ja. Dus, uh, maar ik heb wel uh, echt de volle twee weken nodig gehad ook om, uh, om bij te komen. Want ik, ik weet dus niet wat er gebeurd is. Ik heb een, waarschijnlijk een hele harde klap op mijn achterhoofd gehad. Hmm. En, uh, maar luister, schijs, is er dan niks in die twee weken waar je dan toch ook eigenlijk wel een beetje aan ergert? <laughs> ja, tuurlijk wel. Okay. Ja, wel, er zijn wel dingetjes waar je aan ergert. Vertel eens, waar erger je ja. dan aan? Nou, ja, waar erger je dan aan? Nou, bijvoorbeeld als uh, mijn moeder dan, uh, dan heeft ze die put. En ja, euh, nou ja dan, voordat ze die pub nam, dan had ze allemaal voornemens, weet je wel. Van daar ah, dan gaan we haar goed opvoeden en dat mag ze dan niet. Bijvoorbeeld, dan mag de hond niet op schoot op de bank. Ja. En dan doet ze dat stiekem toch. Ja. En weet je wel, daar kan ik dan, dan echt dan, nou ja, kan ik me er wel een beetje aan optreden, dat soort dingetjes. Ja, Maar goed, tegelijkertijd denk je, ja, ze moet het zelf weten, het is haar hond. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. ja ik kijk dan wel een beetje met een scheve blik, maar dan denk ik ook, ja, weet je. Ze ja. is, is, is uh, nu uh, achter in de vijftig en uh, dat ze überhaupt nog zo'n puppy neemt, dat is wel een hele onderneming. Dat is ook wel leuk voor ja. haar. Oké. Okay. Ja. Hey, nou, dankjewel Gijs. Ja, geen Ja, ja geen doei. Ja, okay. ja, dag. Willem. Ja. Dag Willem. Ook een moeder waar je wel eens aan ergert? Of juist helemaal dag, nooit? Met, met Willem de Geus. Oh, dag Mieke van der Weij. Hoi. Eh, hoi. Um, Sorry, ook een moeder die... Nee, ik, had, ik sprak net met Gijs en ja. zij had een moeder die hem twee weken uh, verzorgd had... toen hij een hersenschudding had opgelopen op een festival in Duitsland. En ja, dat... toen vroeg ik hem of hij zich ook wel eens een beetje aan zijn moeder ergerde En toen zei hij, ja, af en toe ook wel eens. Kijk, een moeder is natuurlijk toch nooit alleen maar ideaal. Dat kan bijna niet, toch? Nee, nou, de, de, het, het um, niet-ideale aan mijn moeder... Uh, dat is heel weinig geweest. Ze leeft niet meer. Mm. Um, dat is dat ze... Ik heb ongelooflijk veel geleerd van mijn moeder. En ik heb een heel bijzondere band gehad met mijn moeder. En ik herinner me uit mijn kindertijd... en ook later uh, heeft ze daar best wel voor gedaan... dat ze mij heeft geprobeerd um, te leren boos te worden. Oh. Ja. En dat is niet gelukt. <laughs> In die zin dat ze... Um, uh, uh, ik, en ik denk dat dat was omdat ze dat zelf ook niet zo goed kon. Uit mijn kindertijd herinner ik me dat ik... Ik weet niet eens meer wat de aanleiding was hoor. Maar uh, zij, zij merkte dus aan mij van dat ik uh, uh, ergens uh, ontevreden over was. Of dat ik uh, niet, iets niet leuk vond. En toen zei ze, nee maar dan moet je boos worden. En toen zei ze, van nou, kom, dan gaan we naar buiten. En dat uh, had ze een stuk hout en een hamer. En toen zei ze, nou dan moet je erop gaan slaan. Toen was ik een jaar of vijf, denk ik. En uh, ook later, toen ik al een stuk ouder was... en ik uh, uh, iets meegemaakt had wat, wat uh, niet leuk was... en waar ik best boos over had kunnen worden... toen zei ze tegen mij, maar Willem, nou moet je wel boos worden, hoor. Maar hoe kan het? Kijk, boos worden is dus volgens mij een hele menselijke eigenschap... die ja. iedereen van nature in zich heeft. Maar ja. dat, was dat bij jou dan niet het geval? Mate. Nee, natuurlijk, ik kan wel boos worden en ik kan wel vloeken en ik kan wel uh, ergens heel, heel kwaad over zijn, maar het, het ook um, uh, op een, een uh, adequate manier uiten, dat is lastig. En um, ik denk dat dat. Um, ik denk dat zij dat ook niet zo goed kon. En uh, dat is een hele, hele lieve uh, uh, en, en uh, gezonde vrouw. Ja. Of in ieder geval geestelijk gezond, hè? Omdat je zegt: van, nou, dat is dat niet een eigenschap die iedereen van nature heeft? Nee. Maar ik denk dat niet iedereen even expressief is in al zijn emoties. Nee, en uh, is dat, dat heeft ze dus geleerd, maar het, of tenminste, ze heeft geprobeerd om je dat te leren. Ja. Maar uh, is, heb je nog andere dingen van haar geleerd? Ja, vreselijk veel. Ja. Nee, dit, dit komt nu uh, boven, omdat je zo heel direct die ja. vraag stelt van nou, uh, uh, uh, uh, er moet toch iets mis ja. zijn. Nou aan, ja. ja, nou mis, mis. Maar... De, ja. maar kon zij zelf wel boos worden dan? Ik had een moeder die kon heel erg boos worden. Nee, ze kon niet. Zo, nee, nee. Dat, ze, ze, we we merkten wel, nee, maar dan, dan, het is een, een, een cliché, je hoort het heel vaak van nee, mama is niet boos, mama is verdrietig. Ja. He, want dan, ja, dan stelden we haar teleur natuurlijk voor, om, door het een of ander. En dan merkten we wel van nou ja dan. Um, nee, we, uh, ze wezen ons dan daarop. En, en um, het was ook, ik denk dat het ook voor haar lastiger was om een, echt een standje te geven of straf te nee. geven. En, um, uh, maar goed, wij, wij staken er wel iets van op, want we merkten wel natuurlijk van nou dat is niet in orde geweest wat, wat er gebeurd is. Nee. Ja. Dus, uh, ja. Oké, okay, dankjewel Willem uh, voor dit verhaal. Ja, we, ja dankjewel. Uh, wij uh, wilden eigenlijk graag die uh, draaien van uh, Karin Bloemen. Maar uh, hoe is de titel nou precies? Misschien kunt u ons daarbij helpen. Dan gaan we hem proberen op te zoeken. Want het zou wel mooi zijn als we hem zouden kunnen draaien. Maar goed, uh, eerst maar even dan een ander uh, muziekje. and sleep through hoops so far dit nummer. Het is van Milo. Nou, we hebben hem gevonden hoor. De plaat van, uh, van Karin Bloemen. Uh, en die gaan we op het eind van de uur uh, gaan we die laten horen. Eerst nog even uh, een paar uh, bellers. Vincent van Haren bijvoorbeeld. Goeiedag Vincent. Dag Mieke. Ja, je moeder. Beschrijf het... je moeder eens. Wat zeg je? Beschrijf je moeder eens. Mijn moeder was een ongelooflijk sociale vrouw. Mm -hmm. Uh, ja, tien jaar geleden is ze helaas overleden. Toen was ze 85. Nee, als mijn moeder was ook 85 toen ze overleed. Veel moeders gaan dood als ze 85 zijn. Tegenwoordig wel, ja. ja. En goed. het wordt misschien nog wel wat ja. langer, die leeftijd. Ja. Maar ja. het was een ongelooflijk sociale vrouw. En dat heeft zij van haar vader. Mm -hmm. En... Mijn dus mijn grootvader, die ja, ik heb hem helaas niet gekend, want hij is uh, kort voor het uitbreken van, van, van, de, van de Tweede Wereldoorlog overleden. En toen was hij 65, dus hij zou nu uh, 135 jaar of, oud zijn. Ja. Maar haar sociale inslag had zij van hem. En waar bleek dat uit? Um, mijn grootvader, dat was een, een van de topkleermakers van Amsterdam in die tijd. Ja. En uh, laat ik zeggen, wat we tegenwoordig kennen als de ZZP'er, dat waren in die tijd ook de kleermakers. Ja. En uh, ja, hij was van een soort uh, ja, hij, uh, uh, uh, katholieke signatuur, maar niet van de kerk. Zal ik maar zeggen. Hè? Dus je had toen ook al een beetje een, een, een, een uh, linkse beweging binnen de kerk. Ja. En als dan in de buurt waar hij woonde, dat ging in die tijd met, met, met verkiezingen en dergelijke, er hingen allemaal vlaggen van een bepaalde kleur en dan, dan hing er één vlag van een andere kleur. En dat was zijn vlag dan. Hm. En, en dat heeft hij op jouw moeder overgebracht? Ja, dus gewoon eerlijk zijn. Niet meeheulen met uh, de wolf in het uh, bos. bos. Maar gewoon zeggen van, dit, zo moet het en, en zo zal het gaan. Ja. Maar het ging over je moeder... Maar, ja, maar die sociale inslag, die heeft ze dus altijd gehad. En op een gegeven moment kwam de oorlog ook. En, en natuurlijk met onderduik en toestanden. En dus uh, mensen uh, onderduik uh, gelegenheid geven. En toen heeft ze gezegd, oh jongen, dat is allemaal uh, ramsmoed en ellende. En, en angst, angst, angst, angst, angst hè, in die oorlogstijd. En, maar ze moesten doen. En heb jij dat sociale gevoel ook weer van haar overgenomen? Uh, dat denk ik wel, ja. Weet je niet zeker? Uh, nou ja, ik vind dat ik dat gevoel wel heb. Ja. En ik heb dat ook geprobeerd om... Ja, ik probeer dat ook politiek vorm te geven. Hoe dan? Uh, maar het gaat om, laat ik zeggen... Mijn, mijn grootvader was een, een, een topkliermaker, ja. een ambachtsman... Ja. Uh, ik, uh, mijn vader is, is uh, beeldhouwer, ook een ambachtsman. Uh, ik ben zelf ook een ambachtsman uh, in, in, in de bouwwereld. In, in, in, ik probeer gewoon de kwaliteit en, en, en, en dat soort dingen voorop te stellen. En dat stond dus, ja kun je zeggen, in, in, in, die, in die, al die generaties komt dat steeds weer terug, die kwaliteit... Dus zowel kwaliteit in je ambacht als en dat combineren met een groot sociaal gevoel. Dat is hetzelfde. Ja. Dat is hetzelfde ja, namelijk. Dat is eigenlijk hetzelfde. Want als je, als je, laat ik zeggen, als je even teruggaat naar, naar de, de, de gilde tijd, hè, is ambacht en hè, dus kwaliteit heeft altijd een sociale zekerheid geboden. En dat dus moet, je even, dat moet je even uitleggen, want dat begrijp ik niet helemaal. Je kan toch, laten we zeggen, heel goed in je vak zijn, maar verder niet heel, een, een, een, een sociaal gezien een hork wezen en dat je toch hele mooie pakken kan naaien. Nee. Kan dat niet? Nee. Oh. Want ambachtschap en vakmanschap, dat heeft te maken met, met, met, met kwaliteit. En, en, ja? en uh, hoe moet je dat zeggen? Zoals vroeg in de geelde, zorgen dat voor ook sociale zekerheid. Voor de so, kwaliteit. Nou oh ja, nee, nee, nu, nu begin ik het afrijden. Het is ik bedoel. Uh, Magnet. Uh, je had vroeger allerlei. Uh, of, overal had je vakdiploma's voor nodig. Hm. Nou, dat is tegenwoordig opgeheven. En vroeger, ik bedoel. En als je nog even verder teruggaat. Als je uh, in de middeleeuwen. Als je dan een, een, een, een, een raamkozijn moest maken, dan, dan kon jij dat doen, maar je mocht geen, geen ton maken nee. voor een vat waar wijn in zat. Nee, ik nee, begrijp het. Ja. Dat soort dingen, ja. hè? Dus de, maar dat betekende ook dat die gilden, die zorgden als mensen dus ja, uh, overleden of zo, dat de rest uh, de, van de vakgenoten zorgde voor de weduwe. Ja. Nee, ik begrijp het. Ik, ik begrijp nu de, de, de, band, de band ertussen. Ja. Want, uh, ja. Maar goed, ik, uh, uh, en, het is een, een mooi verhaal, maar ik ga je nu toch afbreken... want ik wil nog graag even met iemand anders praten. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Goed. Dag, Vincent van Haren was dit. Um, ja, Voordat we al te veel in de cultuurhistorie verzeild raken. Alhoewel het natuurlijk wel een heel interessant aspect is wat hij, uh, wat hij naar voren bracht. Ik wil nog even naar Hugo. Hallo. Dag. Hallo. Ja, uh, ja, mijn moeder is dood. Ja. Ja, God, zo ja, gaat dat. Zo gaat dat, ja. ja mijn hele maar... familie is dood. Ik ben de enige overleefd. Ik ben de laatste de Marikanen. Oh, maar wat heb, wat heb je van me geleerd? Of wat heeft je uh, gedrag? Uh, uh, mijn, uh, mijn moeder trouwde toen ze twintig was met een man die veertien uh, jaar ouder was dan zij. En. Uh, Daardoor is mijn moeder ook heel erg veel mijn, uh, mijn, mijn zusje eigenlijk geweest tegenover mijn vader, die een echte pater familias was. Ja. Dus zij leerde mij wel veel, maar we waren meer maatjes tegenover mijn vader dan Begrijp ja. dat... je? Ja. Was je het enige kind dan? Nee, nee, nee. Oh, net. Nou, nee, nee zijn nee, het. Je eigenlijk... had oudere broers en zusjes. Jij was... Nee, wacht even. Ik dat Was wel de jongste. Jij was de jongste, ja. Ja, dat wel. En we konden het ook erg goed met elkaar vinden. Hmm. En we lachten veel. En we lachten ook op momenten dat mijn vader vond dat er helemaal niet gelachen moest worden en zo. Ja, maar had je nooit uh, last van haar dus? Nee, we hielden ontzettend veel van elkaar en, en uh, we genoten van elkaar. En, uh, en ze vond het vooral leuk als, als, als mijn vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis kwamen. En dan... Uh, dan uh, ja, ze heeft mij geprobeerd, uh, zoals dat uh, hoorde bij uh, haar ideeën... over wat een moeder tegenover een kind moet doen... ze heeft mij geprobeerd te leren over uh, klassieke muziek en zo... En eh, ik denk dat zij van mij, eh, en dat vond ze zelf ook heerlijk, veel meer geleerd heeft over die popmuziek die er toen aankwam. Uh, ik ben een kind van de jaren zestig, zeg maar. Ja. Uh, uh, ik kwam ziek. Ja, en maar vond zij dat dan ook... Uh, had ze daar dan ook belangstelling voor? Want luister eens, kind van de jaren zestig... dat is wel een tijd waarin uh, de generatiekloof op zijn diepst was zo'n beetje, volgens mij. Ja, maar dat was dus het curieuze van onze relatie. Ja. Van, de, van de relatie van mij met mijn moeder. Dat ze voelde zich op een bepaalde manier meer met mij verbonden... dan dat ze zich verbonden voelden met de ideeën van mijn vader over dat soort dingen. En hoe, hoe vond je vader dat dan? Nou, die vond dat eh, onbegrijpelijk. Maar werd door haar gedwongen om voor mij... Eh, eh, de, de nieuwste CD van de Stones mee te nemen uit Londen als die daar was. Ja. Dat, dat, zei ze, de LP, dat zei ze tegen hem. Dat moet je voor hem doen. Dat is wat hij wil. Dat is wat hij graag wil hebben. Dat is goed voor jullie. Maar voelde hij zich dan niet buitengesloten? Dat... Ja, dat had hij wel. Dat ja. merkte hij. Dat merkte hij enorm. Maar aan de andere kant, praktisch gesproken... Leerde ze me ook ontzettend veel. Uh, want zij zat ook in een rare situatie natuurlijk. Met die, met die, met die man die zo enorm de baas was. Ja. Dat was nou te bene, uh, Zij was de dochter van... van uh, dus mijn opa was de baas van mijn vader. Die ja. heeft mijn vader ooit aangenomen als, uh, als, als, uh, binnen zijn eigen bedrijf. Dus het was een hele gecompliceerde ja. Dat begrijp ik. Dat maar goed, wel een hele leuke moeder dus, had je. Ja, ze was leuk en ze heeft me één ding geleerd dat ontzettend belangrijk was. En dat, uh, dat pas ik ook toe, tot op de dag van vandaag. Ja. Ze heeft me leren koken. Ah, niet onbelangrijk. Uh, ja, dat was, heel, dat was voor mijn vader ook enorm belangrijk, want ze kon fantastisch koken. En welke recept maak je nog steeds? Uh, er zijn er heel veel, maar ze heeft me één ding geleerd... en dat is een soort van basis gegeven in, uh, in, uh, in, in, in, in koken... Het is, dus, uh, kijk niet, uh, ja, kijk al naar recepten. Ja. Maar kijk niet naar wat ze met kruiden doen. En vooral meer drank. Altijd <lacht> meer drank. Oké, okay, dankjewel. Een, mooie, een mooi verhaal. Ik, uh, ik ga het bijna afsluiten. Ik, ik lees nog even een leuke e-mail voor. Is, iemand zegt: uh, Albert, nacht. Mijn moeder is tachtig geworden. Wat ik erg waardeer aan haar is dat zij. Ondanks dat zij natuurlijk in een hele andere tijd geboren is. Nog steeds nieuwsgierig is naar alles wat er heden ten dagen om ons heen gebeurt. Van alles. Zo hoopt hij ook te worden. Oké, okay, daar laat ik het bij. Want ik wil nog eventjes het laatste woord geven aan het prachtige lied van uh, Karin Bloemen. Geen kind meer. Ik heb het u beloofd.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 Zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen. De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kan en klein. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Ja, prachtig toch? tekst van Jan Boerstoel, muziek van dat uh, Bustra, de man van Karin Bloemen. En Karin Bloemen zong het dus. Morgen presenteert Frank Tumors, hij laat dan een gesprek horen... tussen Klaas Drupsteen en Vossenkenner Jaap Mulder. En zometeen naar ons, de EO met De Nacht op 1. Ik wens u nog een hele goede nacht. Welterusten en uh, wees blij met uw moeder als ze nog leeft.